Twee uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Los Angeles is de man achter de omstreden anti-islamfilm opgepakt. De openbaar aanklager zegt dat de filmmaker vastzit... omdat hij reclasseringsafspraken heeft geschonden. De man werd een paar jaar geleden veroordeeld voor fraude. In 2011 kwam hij vervroegd vrij. Maar hij mocht niet meer internetten of gebruik maken van een computer... zonder toestemming te vragen bij de reclassering. Fragmenten van de anti-islamfilm leidden deze maand tot een explosie van woede in de islamitische wereld. Daarbij vielen doden en gewonden. Het vertrouwen van de burger in de politiek is afgelopen zomer op een dieptepunt beland. Volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... gaf toen 39 procent van de Nederlanders de politiek een voldoende. Dat is het laagste percentage sinds het eerste onderzoek werd gehouden in 2008. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wijt het lage vertrouwen aan de val van het kabinet... en verwacht dat het vertrouwen in de politiek volgend kwartaal stijgt. Een schilderij van Renoir dat op een rommelmarkt in de Amerikaanse staat Virginia werd gevonden... is waarschijnlijk tientallen jaren geleden gestolen. Een verslaggever van de Washington Post ontdekte dat het schilderij in 1951... uit een museum in Baltimore is ontvreemd. De Renoir is zo'n 70.000 euro waard. Voor de derde ronde in het toernooi om de KNVB-beker... moeten Ajax en AZ naar Sneek. Landskampioen Ajax treft de amateurs van ONS Sneek. AZ speelt tegen topklasser SWZ Sneek. Dat is de uitkomst van de loting in Alkmaar. Titelverdediger PSV treft in Eindhoven de amateurs van EHC... terwijl Feyenoord op bezoek gaat bij Xerxes. De enige wedstrijden tussen Ieredivisieclubs... zijn FC Groningen-Ado Den Haag en RKC Waalwijk-Pek Zwolle. Het weer, vannacht langs de kustkans op een bui... overdag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Ja, het is inmiddels herfst. En het is, uh, het is nacht, natuurlijk, want het is tijd voor nachtzuster. En dat betekent dat het ideale moment is aangebroken om een vraag te stellen... Waar je al wat langer mee rondloopt. Of misschien wel een vraag van vandaag. Maar zo'n vraag waar het antwoord niet 1, 2, 3 op te vinden was. Zo'n vraag kun je voorleggen aan het Nederlands luisterpubliek. Of in ieder geval aan de mensen die Radio 1 aan hebben staan en nog niet in slaap zijn gevallen. En dan is er altijd wel iemand die het antwoord weet. En belt naar 0800 1121. Of even een mailtje stuurt naar Nachtzuster, En twitteren kan ook nog Apestaatje Nachtzuster. Nou, wat een. Uh, multimediale mogelijkheden om de studio te bereiken. Probeer ze allemaal, maar het liefst 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn woord. En kijk me even onderzoekend aan zij me bij het drinken van wat water Ah, oh, zuster, blijf toch even bij me staan Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik wand van binnen Nachtzuster, doe iets aan de pijn Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn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 Nachtzusten. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten. brand van binnen. Nachtzusten. Doe iets aan Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Al ik de morgen. Nachtzusten. <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzister, ah, ah, Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik pijn. Nacht ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe pijn. Nacht Nachtzuster, Nacht Nacht Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Het schijnt dat je dit liedje ook heel goed kunt rappen... maar ik prefereer de oude versie Nachtzuster, was dat van Doe 0800-1121, Ton, goeienacht. Goeienacht, uh, Assel. Ah. Uh, een vraag zei je in een uh, korte of langere tijd. Uh, ik heb de vraag langere tijd, maar ik heb het meer specifiek op Prinsjesdag gezien. Het gaat namelijk over gebarentaal? Ja, huh? Ik had het al eens eerder gezien. De meeste mensen hebben dat eens eerder gezien. Maar omdat het zo bekend is allemaal aan Prinsjesdag, vond ik het zo ongelooflijk kar karakteristiek. Wat met name die mevrouw deed. Hè? Als de, de stoets zich weer in beweging zette, hoe ze dan die, die, die gebaren maakte. En nou is mijn vraag: is het eigenlijk een, een soort uitputtend stelsel? die gebarentaal. Of moet zij dan ook... een beetje improviseren? Want ze gaf de paarden aan. Ze gaf het balkon aan. Uh, en, en mijn vraag is ook... Uh, waar kun je dat leren? gebarentaal? Want ik kan me voorstellen dat ook voor familieleden... van mensen die dove uh, verwanten of vrienden hebben... dat het nuttig kan zijn. Ja. En, en waar wordt het geleerd? Zijn er voldoende mensen die dat... Ja, die, die, die dat doen bedoel ik, hè? Ja, spreken is nou, raar, hè? Uh, ja, ja, ik, ik vond het fascinerend. Er die, die was ook een meneer bij, maar die, die mevrouw... die deed het meeste eigenlijk, geloof ik. En uh, ja, die, die, die, die, op een gegeven moment zei, nu komt de balkonscène en dan maakte zij zo'n gebaar van een balkonnetje uit te tekenen. Ja ja, ja, ja, ja. Ik vond het erg, nou ja, leuk is misschien het woord, ja, karakteristiek, ja, ook leuk eigenlijk wel. Ja, maar dat je moet inderdaad en, wel en, ergens gestudeerd hebben, wil je weten wat balkonscène in gebarentaal ja, is. Ja, en, en, en kan zij dan improviseren op woorden die niet in dat stelsel van die gebarentaal zitten, zal ik maar zeggen, hè? ja. Dat was mijn vraag. Dat als de koningin opeens tussendoor zou zeggen. Potverdikkie. Dat je dan wel weet wat Potverdikkie in gebarentaal is. Nou, da, ja, daar zou ze misschien niet zo op weten. Want die kanonschoten. Die, de, de, daar straks de handen in de oren of zoiets. Ja, ja, ja, ja. En, uh, <lacht> ik vond het. Uh, ja, je mag dat best zeggen. Het, het was leuk. Het was ja. echt leuk om te zien. Ja, ja. Maar misschien zijn er mensen die er iets van. Uh, van weten of, of, of, niet of je het ergens kunt studeren is het ergens aan een, een talen of zo ja. uh, dat het uh, nou, uh, een vriendinnetje van mij heeft uh, Nederlands gestudeerd in Amsterdam en die had als bijvak had ze gebarentaal oh oh maar dat oh, lijkt me niet dat lijkt me niet de reguliere manier om gebarentaal te gaan studeren dat je een hele nee, studie nee, Nederlands nee, moet doen om, om dat erbij te kunnen doen kennis maken nee. zo hè kennis ja. maken. Maar ik wacht af. Ik wacht af. Nou, dat is. Een, ik dat ga even luisteren. luisteren. Ja. En waarom was je wakker, Ton? Uh, ik heb nog even naar casa Luna gekeken, kan omdat daar ik... een uh, onderwerp aan de orde was. Want mij, ik heb criminologie. Dat is ook zo'n zeldzaam vak. Ja. Dat was een criminoloog bij ja. casa Luna. Ja. Hij ga, ja, is net weg. Hij, hij is in tas. staat hij nog in te pakken? Kijken. Ja. Nee, ja. Sta, is, uh, is. zover. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga luisteren. Oké, okay, dankjewel Tom. 30. Dag. 0800-1121. Richard, goedenacht. Oh, ben ik op? Nou, dan, nee, we <laughs> kunnen nog ik... wel eerst even iemand anders doen hoor. <laughs> zeg het maar. Nee, nee, ik sta daar. Ik Ik uh, lig ziek in mijn bed uh, vandaag en ja. ik werd de hele tijd gestoord door een bronvlieg. Ja. Dat beest dat vliegt honderd keer tegen mijn raam aan, gaat niet dood. Oh, op een gegeven moment sta ik toch maar op met mijn kledenontstekentje. En Ach. ik pak mijn vliegermeppen en ik geef mijn een zacht tikje. En hij ligt knock-out. Maar kon je hem raken dan in jouw huidige staat? Nee, ik kon ik, ik, ik hem kijken. Ik, ja, ik was nog wel in een goede staat om hem te raken. Maar ik raakte hem vrij zachtjes. Het stof overschot ligt nu nog naast me. <lacht> Kenten maar ik, ik zat zo te denken, hoe kan het nou dat het beest met volle vaart telkens tegen mijn raam aan beukt? En ik weet niet hoe snel ze vliegen, maar vrij snel. Ja. En, en hij blijft wel doorvliegen en ik geef hem een, een tikje met mijn vliegernetten en boem, hij is echt. Maar dat was gewoon Richard de Genadeklap. Hij had al een lichte hersenbeschadiging. En... Ik, ik weet niet, ik, ik vraag het me toch af hoe dat kan. Uh, weet je wel, ja, wat dat, dat een genadeklap was. Ik denk niet, als ik hem met de vliegen met een getikt had... Was je nog 300 keer tegen mijn rama gevlogen en uh, lekker vrolijk door blijven zoomen? Ja, dat is raar inderdaad. Nou, ik hoop dat er een vliegendeskundige luistert. <laughs> en Nog een klein bijvraagje, want ik werd er net. Dat is net, leuk ik, om een vraag over... over een vlieg te stellen en dan nog een bijvraagje te doen. Ja. Nou, nou, het gaat dus over muggen. Ik werd er net oh. gestuurd door een mug. En oh. dan denk ik, wat is eigenlijk de nut van een mug? Uh, dat, is, uh, dat is spinnenvoer. Spinnenvoer, vogelvoer, maar wat voor nut hebben ze voor de rest nog? Ja, <laughs> ja, ja ik zou het dat ook willen weten. ook en, uh, en, en jeuk uh, belt, beltjes bezorgen. Maar... Nou, het is dus toevallig heb ik vandaag weer, de, weer eens de discussie gehad. of je, uh, of je een spin uh, mag, uh, mag doodmaken. En dan zeggen mensen ja, ze is heel nuttig in de natuur. en uh, moet je afblijven en, uh, en, en dat soort dingen. Maar een mug. Ja, ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die het bezwaar tegen hebben... als je een mug een tikje geeft met, je nee, nee, maar met precies. een... precies. Een spin vangt ook vliegjes, wespjes, uh, nog meer dingen. Een spin eet alles wat er in zijn web komt. Uh, of er nou een springhaan in komt of een mug. Uh, ja. Ik denk dat die blijer is met een springhaan. En nogmaals, een, een, een, een, een bij die verspreidt, uh, die maakt honing. Uh, ja, die bestaat En, en ja. een mug. Wat, ja, waar, wat dient die eigenlijk voor? Precies. Ik vind het een goede vraag. Oh, Wat is de functieomschrijving van de mug? Dankjewel, Richard. Hé, hey, okay, oh, dan Richard? Ja? Beterschap, hè? Dankjewel. je Ik in je programma. Ja. Oké. Okay. Martin? Ja, Astrid. Hallo. Uh, vraag, hè? Daar waar je was je ervoor? voor. Ja. En, uh, ik, heb, ik heb wel een goede, denk ik, dit keer. Oh. Uh, hij was niet van mezelf. Hij was oh. van mijn zwager. Oh. Ik vertelde dat ik wel eens uh, naar het programma luister... Maar uh, toen hij hem stelde, vond ik hem gelijk interessant. Want de volgende is de caravans uh, in Nederland. Die zijn 9 van de 10 keer uh, spierwit. Ja. Uh, waarom dat is? Nou. Uh, zijn die dingen niet in kleur? te krijgen? Nou, wat een goede vraag, Martin. Ja, komt vond ook van hem wel een goede vraag. Ja. Ja. ja, ik kan hem helaas niet beantwoorden. Want ik heb nog altijd. Uh, ik kan hem ook niet in behandeling nemen. Want ik heb nog ja. altijd. Ik, ik loop nog altijd rond met. Ik denk zelf het beste idee van Nederland. Namelijk om een handeltje te beginnen in gepimpte caravans. Oh jeetje. Volgens mij als je vrolijk rood met roze met oranje geschilderde caravans... met een beetje leuk interieur met gele bloemetjes en zo... Die, dat, dat, dat is toch een gat ja, in de nou, markt? Dat, dat, daar zijn hun uh, nou toevallig mee bezig, ja, een oude caravan opknappen. Dus misschien ja. dat van, haar, van hem uh, die vraag ook zo kwam... Ja. Uh, het was niet mijn eigen vraag. Maar ik vond het wel een hele goede ja. Want ik zat gelijk al door. En heel snel zei ik zelf van ja, dat zal te maken hebben met, uh, met de zon. Maar dat is natuurlijk onzin uh, in die zin. Want dan zouden er heel veel auto's ook wit zijn. En, en trucks. En, en, en... Dus dat is het niet. En campers, die zijn ook vaak wit. Ja. En er zit al een airco in. Dus dat, ja. En hij zei dan, het zal wel voor de veiligheid zijn. Maar ja, uh, uh. oh. dat lijkt me ook weer niet. Want ik bedoel... Uh... Vrachtwagens, die zijn ook alle kleuren van de regenboog. Dus je ziet hem wel goed, dat is natuurlijk wel zo op de weg. Maar ja, ja andere auto's hebben ook weer andere kleuren. Dus dat, ja, eigenlijk fascinerende vraag. Ik heb, ja, ik, had een, ik heb er wel een theorie over. Hmm. Ik denk namelijk dat als je, je caravan, uh, als je een caravan koopt... Wat kost een gemiddelde caravan? Ah, ja. Maar de, ja. Nee, maar wat, als je ja, wel, een... een... Zo kost het twaalfduizend, tien Best heel veel geld, hè? En, ja. en dan denk je toch, als je een caravan aanschaft, denk je toch... misschien wil ik hem over een jaar of vijf wel verkopen. En dan kan ik nu wel denken van... ik koop een leuke paarse caravan met roze bloemetjes... Maar over vijf jaar, nou ja, dan vindt dan maar eens iemand die een paarse caravan met roze bloemetjes. Terwijl een ja, witte caravan. Een neutraal, is ja. ja, ja daar ja. denkt iedereen van. Nou, ik kan hem altijd nog paars verven. Dus die willen mensen wel hebben. Maar een paarse caravan met roze bloemetjes, denk je nou. Nou, maar ja, dan heb je bij je auto vader. toch ook niet zo snel dat je dan al overweegt bij de, bij de keuze van je auto. Uh, dat je denkt van. Maar ja, dan zou je moeten zeggen dat je zo'n ding niet zo vaak uh, hebt. Wat ik zelf zat te denken, is: zou het, niet, zou het weer eens niet een complot zijn van de fabrikant om die dingen spierweer uit te voeren? Dat ze lekker vies worden. En dat je denkt: nou, ik moet wel snel weer een nieuwe <lacht> hebben misschien. <lacht> Hij is zo smerig, ik <lacht> moet eens een nieuwe. <lacht> uh, dat zal het zijn. Ja, als mensen Ik... toch niet om andere kleuren vragen, dan blijven ze gewoon wit maken. Wat, hoe heet jouw zwager? Ja, uh, hoe die heet? Uh, kik. Kik? Ja, dat uh, oh. is een naam. Ja, dat kan. Ja. En is dat, is dat uh, de man van je zus? Of is dat de ja, broer ja, ja, van je vrouw? Ja, ja. ja, ja. Het ja is, de, van mijn zus inderdaad. De man ja. van je zus. Is het een beetje een leuke kik? Ja, ja, ja, wel. Ja, wel. Ja. Ja. Een leuke, ja, Leuke familie oh. op zich. Nou, nou goed, dat, dat, dat, dat, het is het enige contact wat ik heb over oh, met mijn zus. Ja. Dat is een leuke zus. Ja, een leuke zus wel ja. En die gaat ze zelf een beetje. Maar gaat ze, want dat zie je ook nooit, dat mensen de buitenkant gewoon zelf geverfd hebben of behangen. Nee, bloemig ja, wel eens heel af en toe bij echt van die hippies misschien, of dat je wel eens op een oude op een, op een ja, markt, of dat hij onderweg is naar de zwarte cross, dat je weet dat hij niet meer in één stuk iets, uh, ja, terugkomt. Ja, ja, ja. ja voilà. dan, uh, voilà. dan wel, ja. Nou, goede vraag. Is wel, ik weet wel eens aluminiumkleurig, dat natuurlijk wel. Maar oh niet, ja. Ziet natuurlijk veel. Ja, de niet is lof caravan. Ja, <laughs> die is ook mooi, hè? Ja. Ja, die, is niet, die is nog duurder, denk ik. 10.000. Ik ja, denk het manier, ook. Een, ja, dat ja, is een mooie. En toch denk ik wel dat hij goed verkoopt. Ja. Goed, ja. Martin, ja. het staat genoteerd. En als er iemand ja, is die erover de belt. Er zijn die gaat luisteren. Dus die moeten er ook nog een mening uh, ja. over geven. Die dan. weten het, als het vast. Dat wel weet, dan. Maar... Als er een antwoord is, hoor je het hier het eerst. Oké, okay, ja, bedankt. Jij en, uh, bedankt. Nou, ik blijf even lekker luisteren. Het is jo. altijd een goed idee. dankjewel. Dag, Martin. Ja. Hoi, Dag. Joop. Ja, goedenavond. Ja, het is puur voor de zon, hoor. Oh? Ja, met, Oh, dat als je erin zit, dat je het niet te warm krijgt in de zomer. Ja. Oh, ja. He, dat is wel Kijk, heel makkelijk. Uh, dat met goed. dat ding ga je meestal naar het zuiden, toch? Oh, ook nog eens een keer, ja. Oh, ja, oké. Okay. Oh, dat reflecteert natuurlijk. Ja, hij zegt van, waarom zijn auto's dan niet wit? Ja, uh, we leven hier in Nederland en... Uh... En, en het is leuk om uh, een autocleurtje te kiezen, gewoon. Uh... Ja, maar het is ook leuk om een caravan kleurtje te kiezen, toch? Ja, maar je wil toch niet al te warm zitten in dat ding. Nee, daar zit wel wat in. Maar goed, als je een als je een uh, uh, uh, licht roze of een gele, dat, dat wordt toch ook niet heel warm? Ja, kan. Want in veel warme landen zijn uh, huizen ook roze en licht geel. Dus dat zou best kunnen. Oh, ja. Nou, dat, dat, dat, daar zit wat in. Hé? Nou ja, uh... hij gaf zelf het antwoord al. Nou, hij gaf een heleboel antwoorden, maar dat weten we nog niet. Maar ja, nou ja. Uh, belde je daarvoor, Joop? Nee, ik belde om het een half uurtje over de televisie te hebben. Even een half uurtje ook? Ja. Want? Nou, ik vind het... Uh, kijk, het is al lange tijd in ons leven... En het televisie. is eigenlijk geen gespreksonderwerp. Uh, het is zonder discussie of zo. Eh? En mensen verspillen toch wel veel iets van hun leven aan dat ding. Aan het kijken of erover praten? Ja, ik vind het persoonlijk gewoon een, een, de ergste drugs van de wereld. Ja, het Want is wel je, verslavend. Ja, welke programma's kijk je eigenlijk? Ik? Ja. Ja, maar ik kijk bijna alles. Maar ik ben ook inderdaad best een beetje verslaafd, geloof ik. En kun je hem wel uitzetten, s'nachts? Uh, fysiek? Of dat ik, dat ik nog door wil kijken? Nou, dat is bijna hetzelfde. Nee, ja, ik ben altijd wel in staat om op het knopje te drukken. Maar het is... Het is... Nee, ja, ik kijk wel heel veel televisie, ja. Maar, Eigenlijk alles. Dus niet specifiek uh, pro bepaalde programma's. Nou, ik kijk wel heel graag van die Amerikaanse series... dat ze dan op wonderlijke wijze een moord oplossen. Oh, CSI yes. ja, en zo. Ja, maar je hebt, al, je hebt een heleboel verschillende NCIS en Bones... en uh, de, gisteravond weer de Mentalist en de toestanden. Dat kijk ik wel. En ik... Dus soms kijken ze ook wel voor de tweede keer. Oh, dat, dan, ben je, dan laat maar zitten. Maar ja. hè, ken je het gevoel van... Uh... Dat je hem uitzet en dat je dan uh, denkt van jeetje, dat had ik eigenlijk eerder moeten doen. Ja. Ja. Ja. Nou, kijk, uh, de vraag die ik eraan zou willen koppelen van uh, in de toekomst kijken we daarop terug van dit was dom en, en het komt allemaal vanuit Den Haag. Hè, want er zijn drie zenders die worden allemaal gesponsord. Ja. Of in ieder geval de, de commercieel, uh, nee. De we publiek, hebben dan De en De publieke publiek, omroep. Ja. De, dus... Dus wij worden gewoon verdoofd vanuit Den Haag. En je kunt ook z'n van, ja, we worden vermaakt. Maar ja. ik, ik heb mijn twijfels erover. En, uh, nou, misschien heeft daar iemand een ander uh, beeld bij, maar ik wou nog één concrete vraag stellen die wat duidelijker is. Van waarom kunnen de publieke zenders gewoon geen winst maken en John de Mol wel? Ja, dat, ja want, want, je kunt de vraag wel stellen, maar de vraag op zich klopt niet helemaal. Want het is een aanname die niet helemaal klopt. Denk jij dan dat de publieke zenders wel winst maken? Um, nee, want dat mag niet. Maar, ja. ze, het zou, ze zouden maar blijft wel het kunnen? geld van zo'n vrouw bijvoorbeeld? Ja, dat, Maar dat is natuurlijk een constructie. Uh, dat, dat is de hele constructie van de publieke omroep. Er wordt bijvoorbeeld bij kijk met het programma Boer zoekt vrouw ja. verdien je natuurlijk geen geld. Nou, dat wordt in heel veel landen uitgezonden. Oh, met de verkoop. Ja. Nou ja, kijk, als John de Mol dat had uh, verzonnen, dan was. Het nou oh, wacht 500 even, dat is je bedoeling. Ja. Uh. ja. Dus ja, goed. Uh, oh, waar gaat het u... geld naartoe? Als er een televisieformat wordt verkocht. Dat is best een goede nou, vraag. En kunnen ze, ze zouden hun eigen broek op moeten kunnen houden. Want ik bedoel, ze worden al ondersteund. En, en, en John de Mol moet dat met een creatief groepje allemaal alleen doen. <lacht> en zij kunnen wel. Nou, je hoeft wel. echt geen medelijden met John de Mol te hebben hoor. Maar het is vaak ook nog eens een keertje zo dat er een, een uh, uh, John de Mol... dus um, nou, in dit geval noemen we hem even Jan Eekhoorn... Die, uh, die werkt bij de publieke omroep en die verzint een televisieprogramma. En die, die maakt dat voor de publieke omroep, maar die krijgt daar gewoon voor betaald van, vanuit de publieke omroep. En vervolgens kan hij het format weer verkopen. Dus dan gaat het helemaal niet naar de publieke omroep, maar naar Jan Eekhoorn. Want dat is gemeen, want, want dan is hij in dienst van zeg maar, de publieke omroep... En dan kan hij het geld voor zichzelf houden. Nee, hij is niet in dienst van de publieke omroep. Hij is uh, ingehuurd om een programma te maken. En wij moeten met z'n allen dat dan betalen, en zodat hij uh, een leuke hobby kan hebben waarmee hij ook nog geld kan verdienen. Nee, nee, nee, nee. Ik vind nee, dat nee. Allemaal heel Want bom. voor hetzelfde geld uh, bedenkt die boerzoekvrouw en verkoopt hij het helemaal nooit aan het buitenland. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus het is een speelgrond, zeg maar, ja. waarin je kansen krijgt om, om uh, jezelf uh, ja, te ontplooien. Um, ik ik zoals... vind dat dat allemaal terug moet stromen naar de publieke omroep. Als jij daar toch uh, je dingetje mag doen. Maar dan is er natuurlijk helemaal niemand meer die dat gaat zitten verzinnen voor de publieke omroep. En dan verzinnen mensen het alleen nog maar voor de commerciële omroep. En dan hebben we als publieke omroep... Um... Pech gehad. ja. Nou en? Dan had ik natuurlijk met, met nachtzuster niet nou naar Max gegaan... maar dan had ik nu bij Q-Music midden in de nacht uh, gezeten. Nee, jij bent een nachtzuster. Die hebben wij gewoon nodig. Ik ben Kijk, een publieke sommige... omroepmeisje. Sommige programma's zijn nodig. Journaal, Tegenlicht, allerlei uh, informatieve programma's. Maar er zit zoveel rotzooi tussen... Ik bedoel, uh, Sophie versus uh, Ruben of zo. Oh, maar, dat? Is, nee, maar we kunnen wel de, een hele lange discussie over televisie... maar het is altijd zo dat de dingen die jou niet aanspreken... dat die niet gemaakt hoeven te worden. Zo werkt het natuurlijk niet. Er zijn heel veel mensen nou, die dat wel leuk vinden. Ja, maar je kunt het ook schiften in uh, een beetje van uh, nuttig of niet nuttig. Anders is het allemaal... Uh, nee, maar je moet trouw. ook risico's nemen. Je moet ook eens een keer denken van... nou, op papier ziet het er aardig uit. Laten we het gewoon een seizoen gaan maken. Ja, en als het een succes is, dan, wordt, dan krijgt die man zeg maar de bonus... en, en gaat het niet terug naar de publieke omroep. Uh, die, dat, dat kan, ja. Maar het hoeft nou, niet zo te niet zijn. Kijk. Het kan ook gewoon zo zijn dat het wel zo... Ik weet eigenlijk niet of het uh, bijvoorbeeld Boershoek Vrouw... is volgens mij bij de KRO intern ontwikkeld. En volgens mij is dat... Voor de, ik weet niet wat er dan gebeurt als het format van Boershoek Vrouw... Aan, uh, nou, Laten we dat als vraag... Uh, nou, aan misschien aan. is dat wel om uit dit hele gesprek dat als vraag te destilleren... is best een goed idee, Joop. Okay. Dus een, als, een, als een bij een publieke omroep ontwikkeld programma-idee wordt doorverkocht... waar gaat dan het geld naartoe? Ja, en als iemand uh, nog een filosofische verhandeling heeft over de televisie... dan zou ik het heel graag willen horen. Ja, maar niet bij mij, want mijn programma gaat over vragen en antwoorden... en niet als iemand ergens heel lang over kan praten. Dat doen we niet. Ah, Nee, ja. nee, daar ben ik heel nou. streng in, Joop. Dat weet je. Oké. Okay. Nou, fijne maar, avond. Ja, fijne avond. Dankjewel. Dag. Doeg. Ik zit er nog even over na te denken. Want um, uh, de publieke omroep is natuurlijk een heel, een heel ingewikkeld uh, systeem. Maar het is nou niet alsof het een vetpot is. Dat, uh, dat, dat kan ik je wel vertellen. Goed. Nou, wil je erover bellen? 0800 1121. The Sun Always Shines on TV naar aanleiding van de vraag van Joop. Zijn vraag was uh, eigenlijk na wat, uh, wat uh, een uitgebreide omzwerving kwamen we uit op. Uh, stel dat een publieke omroep een programmaformat verkoopt aan het buitenland. Waar gaat het geld dan naartoe? 0801121 als je dat weet. Martin wil weten waarom alle caravans, of bijna alle caravans, wit zijn. Uh, Richard wil weten uh, hoe het kan dat een uh, vlieg uh, meerdere malen tegen het raam vliegt en niet van zijn stokje valt dan. En hij wil graag weten wat het nut is van de mug. Waar dienen muggen voor? En Ton wil weten hoe je gebarentaal leert. Waar kun je dat leren? En zijn er bijvoorbeeld genoeg mensen die uh, de kunst van de gebarentaal beheersen? 0800-1121. Ed, goedenacht. Hey, daar ga je. Hallo, zit je in de auto? Uh, ja, ik zit in de auto op weg naar uh, Brighton in Engeland. Oh, maar ik wilde in ieder geval even tegen je zeggen dat ik je heel niet zo vaak hoor. Een paar keer per jaar dat ik snel schrijf. En dat je een van de liefste lijkt die er is. De wat? De liefste? Ja. Ik weet het, het klinkt nooit als een compliment. Nou, het is als een compliment. Oh, dan waardeer ik het heel erg. Je komt heel erg ziek over. En het uh, gevoel dat ze altijd uh, welkom zijn om te bellen. Oh, maar dat ben je ook absoluut. Dus uh, dank je wel daarvoor. En fijn dat je belt. Maar waar bel je nou echt over? Nou, ik, alleen, ik had ook over die caravans, dat ze wit zijn. Omdat je in een caravan moet slapen. Ja. En dat je niet wil dat die caravan warm is. Maar ja, dan zouden andere lichte kleuren... Uh, die zouden uh, ook, ook kunnen... wel een mogelijkheid zijn. Ja. Uh, um, en ook televisie... Uh, of je hem uit kan zetten of niet. En ik heb al 32 jaar geen televisie. Oh. En wat doe je dan de hele en avond? Ik... Nou, je kan lezen. Uh, je kan uh, muziek luisteren. En het fijne van muziek luisteren is... als je uh, de radio aanzet of muziek aanzet... is dat je je vrij kan bewegen. En dat kan je met de televisie niet. Dan zitten en in één richting op kijken. Ja. En wat ik ook heel vervelend vind van de televisie... is dat de televisie altijd bepaalt hoe je woonkamer ingericht wordt, en <laughs> Ja altijd ja, ja. alles goed en tafeltjes richting de televisie hebt. Ja, ja, ja, het heeft wel iets dwingends inderdaad. Ja, dus ik denk dat omdat uh, je muziek overal kan luisteren, dan kan je lekker koken, je kan lekker eten, je kan lekker lezen, je kan lekker zitten, je kan, je kan liggen, je kan alles wat je wil. Je doet. komt nog eens ergens aan toe ook. Ja, en, ik, ik, ik heb dan 32 jaar geen televisie en ik ben ooit iemand tegengekomen die dus ook, ook geen televisie had. En toen ik erover zat te praten, of ergens, toen zei hij van... oh, maar ik heb ook geen televisie. Toen zei ik van, oh, wat leuk. Maar toen zei hij, ik heb ook geen radio. Oeh. dat ja, is altijd slecht om te maar horen. hij had, hij had, hij had, hij had niet. uit dan een cassette-speler... en dan luisterde hij ergens op bandjes. Ja, nou ja, ieder zijn ding natuurlijk. Maar ik vind een televisie ook wel een beetje een venster op de wereld, hoor. Ja, nu... ja dat ja... ja. Ja, nu, nu word ik een beetje, een beetje stil van, want als je, als je kijkt wat er op televisie is ja. en dat we inmiddels uh, 30 kanalen hebben en dat, uh, dat we zappen totdat we erbij neervallen en dan zeggen, ja, er was eigenlijk niks. En dan natuurlijk is er soms een programma, maar als mensen moeten uitwijken naar Discovery, naar National je moet trekken om leuke dingen te zien, is dat toch wel uh, armoede, denk ik. Ja, ja, nou ik vind ook wel een beetje, maar dat, dat, ik weet niet of dat gewoon een beetje, dat ik, dat ik dan zeur of dat het echt zo is, maar ik vind wel een beetje, je mag televisie uh, tegenwoordig op televisie als je maar heel raar doet. En, en dat is een soort uh, vicieuze cirkel, want mensen zien alleen maar hele rare mensen op televisie en dan gaan ze ook heel raar doen en dan uh, komen er nog meer raar. Maar goed, ja, het mag voor mij ja, soms dat ook wel de wat. De uh, en, en al die uh, reality en, uh, en uh, live uh, mensen volgen en dat soort dingen. Um, ja, maar dan is mijn, mijn vraag aan jou: waarom blijf je dan kijken? Ja, ja, maar ik heb één handicap, nou, misschien wel meer, maar één groot handicap. En dat is dat ik alles interessant vind. Een gekke toeter heb je Ook op je telefoon. En dan uh, lege papa's. Ja, en dan vind ik het weer fascinerend dat we met z'n allen gaan dus, zitten kijken naar een vierling die niks te vertellen heeft. Dat, dat soort dingen. Ja, dan denk ik, ja, daar zitten we toch weer met allemaal mensen. Dus, uh, er zijn vaak gewoon honderden mensen die daarnaar zitten te kijken. En dat vind ik dan fascinerend. En dan wil ik toch zien wat we nou eigenlijk zitten. Ja, snap je? Ja, maar heb je dan geen drang om, om iets. Uh, een boek te pakken en iets te, te leren waar, je, waar jij beter van wordt, waar je andere mensen beter van kan maken, omdat jij het weet. Of, uh, en als je dus. Uh, doe, kijk, ik kan, ik kan me er wel iets voor voorstellen dat als je moe bent van je werk en je komt thuis. en je wil gewoon even. Uh, ja, even. even, dus, even, ja. even als, als, maar niet, niet zeven avonden in de week. Ja, ik weet ja, ik heb, ik heb het toch. Maar ik kijk zelfs dat programma van die mensen die van een duikplank afspringen met een hurksprong. Daar ga ik toch dan de hele avond naar zitten kijken. Ja, ja. ja het is, nee, ik kan er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Maar het is wel inderdaad... Het is, ja, het is ook een beetje brood en spelen. Het is van alle tijden dat we een beetje vermaakt willen worden. Ja, goed, maar dat, dat kan op ontzettend veel manieren. Kan, uh, je kan het buiten doen, je kan het uh, met sport doen. Je kan, het, uh, je kan het op zoveel verschillende manieren doen. Ja, nou, ik, ik heb het genoteerd. Ik, uh, ik neem het even mee als, uh, als, uh, als een advies. Uh, wat ga je doen in Brighton, Ed? Um, ik werk voor een limousinebedrijf in Amsterdam. En uh, er is een meisje in Brighton die is ziek geworden en die kan niet meer vliegen. En de moeder is daar en die ga ik dan met een tweetje aan hangen. Oh, jeetje. Nou, wat een, wat, een, uh, wat een bijzondere reis ga je maken dan. Ja, nou ja, maar het is wel een bijzondere commerciële overeenkomst. Nou, dan wens ik je een hele goede rijzet. Dankjewel, jij vrij Ja, dat gaat wel lukken. Dankjewel. Rij voorzichtig. Uh, Peter, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Hoi. Um, Martin had een vraag over de caravan, hè? Ja. Waarom die wit zijn. Ja. Nou, wit uh, stoot als het ware zonlicht af. Ja, Laat toch, hè? warmte op. Je kunt het uitproberen. Dus een klein proefje hoor. Leg hem maar eens een keer... Een een papier wit en een blad papier zwart in de zon. Of een andere kleur, dat maakt niet zo uit. Dus dan merk dat het wit koeler blijft dan het zwart. Maar in deze tijden van airconditioning... Kun, kun je toch ook een oranje caravan hebben dan? Het zal toch ja, niet zo heel veel Ja, ik het zit verschil. eigenlijk over van wat, waarom die... Uh, dat kun je wel doen, maar wit stoot al eenmaal meer zonlicht af. Ja, dus dat is, uh, ja, dat is minder, zonder dat minder je minder er verder iets op. aan hoeft te doen... is dat gewoon de coolste plek om te zijn. Eigenlijk is het zo logisch... Ja, een koelkast. Cool ja, precies. Waarom zijn niet alle huizen wit? Nou, dat zou misschien wel kunnen, maar dat is in Nederland niet de gewoonte. Nee, het is ook in Nederland niet altijd zo warm dat je het nodig hebt. Zeker in de nee, winter nee. niet. Nee. nee. Nou, ik en... kan, volgens mij kan ik die afstrepen, Peter. Ja. ja. Um, en ik heb voor Tom. Ja. ...waar je gebarentaal wil leren. Ja. Er is een, een, een doof en slechthorend instituut in Nederland, in sint gestel dat heeft mijn vader toen al ook uh, wat geleerd. Mijn vader is ook heel slecht geworden. <coughs> en daar kun je gebaren leren. Oké. Okay. Maar hoe Fijn gaat dat door... dan? Moet je dan, moet je dan uh, daar een maand gaan wonen? Of, um, of nee, ga je daar dan iedere nee, maandagavond je, je, naartoe? Of? Je, nee, je leert dat. Je, je leert, je, kijk, je leert het nooit echt spreken. Maar je kunt het wel begrijpen. Hoezo leer je het nooit echt spreken? Of... Ja, dat, dat is heel moeilijk voor mensen die wel kunnen praten... Zij, zij hebben natuurlijk maar, uh, ja, hoe moet ik het uitleggen. Ze hebben maar één manier om te communiceren. Ja. Dus, ja en dat is met hun handen. Dus die leren van kinderen, meestal meeste van kinderen van aanhouden. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat is gewoon echt de school ook. Hè? Dus, uh... Maar die mevrouw die je op televisie ziet, die dan uh, bijvoorbeeld het nieuws vertaalt in gebarentaal, ja. die mevrouw is niet doof. Nee, nee, je kunt het wel leren. Ik ook niet dat het niet kan, oh, ja. maar het is, het is best wel moeilijk. Ja, dat ja, is meestal zo. Ja, oh, je bent, hoe moeilijker het wordt. Maar... Oh ja. ja. Dus het is best wel intensief. Nou, ja ik heb uh... Oeh, je goorapparaatje. <lacht> Piept. Ik heb wel eens met mensen gewerkt die, uh, terwijl ik zelf ook geen gebarentaal ken, maar je moet elkaar heel snel uh, begrijpen hoor. Ja. Me heel weinig, uh, er is heel weinig voor over. Ja. ja, heel veel dus, gebaren heel zijn weinig... heel logisch hè? Sorry? Heel veel gebaren uit gebarentaal zijn eigenlijk heel logisch. Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel van, uh, ja, je hoeft me naar... Uh, we kennen het allemaal. Als uh, je in de van dan weet je allemaal wat we bedoelen. Precies, ja. ja, ja. En non-verbale <laughs> communicatie, dat beheersen we al heel goed in. Ja, ja, ja. De bekende vinger. <laughs> ja, ja, maar er zijn er, ja, er zijn er eigenlijk een heleboel. Want zelfs al zwaaien is natuurlijk eigenlijk al gebarentaal. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja in de rijschoolwereld. Uh, mensen, mensen met een... Uh, uh, met die handicap dan, ja. die, die, die kunnen perfect auto rijden. Die kunnen zich heel goed fixeren op verkeer. Die heel, maar die horen veel niks, maar die, die, die zijn, zijn veel beter dan andere dingen. Is dat niet een gevaarlijke situatie dan als er een uh, um, ambulance aankomt? Want die moet je, die, ja, die moet je nee, juist... Maar die, ze, ze gebruiken hun ogen veel beter. En dat, uh, wij gaan een heel stuk af op ons gehoor en dat kunnen zij niet. Ja, gewoon heel beter beetje. opletten. Ja. Ja, ja, het is een andere manier. Ja. Oké, okay, dankjewel Peter. Goed. Goeienacht. Velden. Daar. Adrie. Hé, hey, hallo. Hallo. Nou, ik heb de televisie uh, weggedaan. Ach, net hè? Ja. Ik Tien heb minuten geleden. Ja, ik heb een frituurbaan gekocht. Ja, verstandig. <laughs> Daar kun je ook de hele avond naar gaan zitten ja. kijken. Bittenballen ja. erin. Ja. Ja. Nou, ik heb het kreen gekocht. Ik ja. heb er andere, een andere pakje vet vet vet gegooid, Zo'n mini ding. Ja. En, eh... Uh... Nou, ik heb de friikonde ziekte, Maar ik, mijn vraag was, en dat is, dat is van het harde vet. Wat is nou de levensduur en de houdbaarheid ervan? Zeg dat je twee keer in de week bakt? Twee keer in de week, van nee, nee, turen, nee, Adrie. We dat wil je op zich niet doen. Nee, dat is te veel hoor. Te nee, veel. Als je nou twee keer in de week bakt. Ja. Kan, ik, kan ik die pannen een jaar laten staan? Een jaar? Maar, nee, joh. Nee, nee maar hoe, bij zo'n vriezak. dan staan ze de hele dag door te koken en te doen. Ja. Maar wat is nou? Ik zou nou willen weten wat is de houdbaarheid? En, en jaren geleden hoorde je dat het zo link was, maar iedereen mag dooreten en ik leef ook nog. Ja. Dus ja, wat is ja. nadrukkelijk de houdbaarheid? Ja. Dus zeg maar de, de houdbaarheid en, en de levensduur. Van frituurvet. Weet, we de, van frituurvet, wat een hart in die frituurpan is gegaan. Oké, okay. staat genoteerd Adrie. Ja. <laughs> ja. En doe maar ja. niet twee keer in de week hoor. Nou, ik, ik, ik, ben, ik heb het al zes keer. Uh, ik, heb, uh, ik heb de, de kalfsoketten van de Euroshop. Ik heb ja. die pakken gehaald. Ja. En een witte, witte zachte toentjes erbij. Dik boter erop. Ach, Adam. En een keer stampen. Echt, ik, terwijl jij het zegt, het, dus, ik, zie je, ik zie gewoon voor me hoe je dicht slipt. Ja, ja, ja. Af en toe ook een komkommetje of een broccoli. Ja, ja, ja, en een worteltje. Ach. Oh, als het maar goed gaat. Wat nou. leuk, het ja, ik hoor het al, je Hij hebt er plezier lief. van. Nou, de lol gaat er vanzelf af. Eet smakelijk, ja, okay. Adrie. Ja, dankjewel. Dag. Joyce. Ja, juist ja, dit. Hallo. Even de radio uit. Ja. Ik hoor nee. Adrie nog bij jou op de radio. Ja, dat klopt. Nee, ik doe hem uit nu. Ja, Hij is weg. Ja, dat is mijn computer, dat weet jij. Ja. En <laughs> ja, zo werkt dat. Ja, dat duurt het gewoon wat langer. Nou, Adrie ja. kan... Ja, nee, Adrie die moet gewoon kijken naar zijn vet. En als er een beetje bruine pikkeltjes in komen, dan moet hij het wegflikken. Ach, maar ja, nou ja, dat was natuurlijk ja, ook... Als je kroketjes ook... bakt, ik weet ja. niet, kroketjes, daar zit dat meer op. Ja. Dat, dat, gaat, dat gaat altijd een beetje los zitten. Daar vallen ook kleine stukjes die gaan in jouw frituurpan zitten. Die gaan lekker op de boom kleven. Je kent dat wel, denk ik. Ja. Ja, ja precies. Maar als je alleen maar patatjes erin bakt, dan is er niet zo aan de hand. Maar dan is het ook na twintig keer zo gedaan, hoor. Maar ik zit... Maar dat bedrijf het niet. Nou ja, precies. Ik wou dat natuurlijk ook zeggen, van je moet gewoon goed naar je vet kijken en op een gegeven moment... Maar is het ongezond? Is het... Kun je... Ja, dat is op een duur ongezond. Als jij het... Want dat spul dat zit te verbranden, alles wat achterblijft qua afval. Dus kleine, ja, kleine stofjes wat van je patatjes of je croquetjes afvalt, dat zit te verbranden. Dat verbrandt de volgende keer weer en de volgende keer verbrandt het weer weer. En ja, je moet nooit zwarte stukjes eten. Tenzij het dropjes zijn. Nee, maar het zit wel in je vet. En het gaat gewoon mee. En jij ziet dat, die, dat het erin zit. Een hele kleine pikkel. En dat gaat in je kroketjes zitten ook. En dat is niet gezond. Maar je gaat er niet direct al down. Oké. Okay. Nou, dat is fijn om te horen. Maar sowieso nee, frituur. Dat, dat, ik, ik kan het niemand aanraden. Nee, dat moet je eigenlijk. Nee, nee, joh. Dat staat ook op die pakjes. 15 keer of zoiets dan. En dan moet je echt je frituurvet vervangen. Prima, nou dan kunnen we die van Adrie ook wel afvinken. daar belde ik helemaal niet voor, maar ik vond het wel leuk. Oh, waar belde je wel voor dan? Voor de caravan. Oh, ja iets ja, met reflectie nee, dat hè. Ja, ik het een leuk idee, met je, met je roze en zuurstokkleurtjes. Ja. Caravan. Ja. Nou, ik zou ja, wel ik een roze-oranje roze gestreepte. ik had een op. Oh. Want als, nou ja, ik weet niet heel zeker, maar als jij een auto hebt hè, die, die heb jij. Ja. Dan staat op je kenteken, staat de kleur van je auto. Dus als jij een blauwe auto hebt. Ja. Dan behoort jouw auto ook blauw te zijn. Ja, maar als je hem overspuist... En dan kan jij helemaal morgen verzinnen dat jij je auto rood wil verven. En dan kan je het doen. Ja. Dat mag ook. Maar dan moet je wel een nieuw kenteken aanvragen. Oh, ja. En dat kost nog wel wat centjes. Dan moet oh. je weer naar de RDW toe. Want dan moet je auto opnieuw gekut worden. En dan moet je opnieuw op kenteken worden gezet. Nou, dat zijn centjes. Oh. En ik kan me voorstellen dat als jij een hippie bent. En je klopt een oude Ja. Dat je die gaat roos verven. Want ja. dan moet jij daarna met die eerst witte en die is daarna roos gemaakt. Moet je naar de RDW toe om opnieuw staat te keuren. Oh. Ja, dat was centjes. Ja. Maar ik weet niet zeker of dat bij de caravan ook met de aanhanger ook zo is. Oh of ja. De kleur op het kenteken staat. Dat was, dat was eigenlijk de vraag. Oh ja. De kleur op het kenteken van je van je caravan staat dat erop. Ja. Op? Bij je auto heeft hij dat namelijk wel. Maar ik weet niet zeker of dat bij aanhanger ook zo is. Nou, dat is een even. Daar kijk, er is vast wel iemand met een caravan die dat even opzoekt nu. Ja, of iemand met die in, in ja, ik heb vroeger net ja, zelfs stom, want ik heb ooit bij een aanhangerbedrijf gewerkt. Ik weet dus niet. jij zou het toch moeten weten, ja, dan, Joyce? Ja, ik zou het Joyce. moeten weten, maar ik weet het niet. Hé, He. nou ja. Nee, maar joh, wij maakten gewoon aanhangers allemaal in dezelfde kleur. Ja. Dus het probleem was het niet. We kwam nooit te kerkersen. sprake? Nee. Nee. Nou ja, ik. Nee, en we hadden natuurlijk ook maar te maken met verandering van kleur. Dat was gewoon, nee. ja, het ding werd op kenteken gezet, dat was het dan. Maar ik weet wel bij een auto als jij een blauwe auto hebt mag jij die ja, die mag je wel rood verven dat mag. Ja, maar dan moet je het wel eventjes doorgeven je wel, je in ieder geval. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou en of dat ook voor caravans geldt 0800 1121. Ik ga het oplossen Joyce. Oké. Okay. Goedenacht. Ja, jij ook. Doeg. Ah.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 Sister, don't you know We'll be living in a world of peace In the day when everyone is free. free We'll bring the young and the old Won't you let your love flow, flow From your heart Every woman, every man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 Get ready few, get ready the Mooi is dit toch, zeg. De House Martins, een caravan of love. Mooi meerstemmig, hè. Ik krijg een mailtje van Tom Koenders. Die schrijft, de reden dat de meeste caravans wit zijn... is gelijkwaardig aan de reden waarom ijskookkarretjes... vrieskisten en koelkasten ook meestal wit zijn... Wit absorbeert het slechtst warmte. Kortom, de huidige bellen heeft gelijk. Kijk, is toch fijn om te weten. 0800 1121 Met vragen en met antwoorden kun je dat nummer bellen. Zoals uh, als je weet bijvoorbeeld uh, waar je gebarentaal kunt leren... en of er genoeg mensen zijn die dat, uh, die dat kunnen. Richard wil weten uh, hoe het kan dat een vlieg telkens maar weer tegen het raam vliegt... en dan gewoon weer tegen het raam vliegt en dan weer tegen het raam vliegt. En waar de mug voor dient, vind ik ook een goede vraag... Uh, Joop wil weten uh, wie het geld krijgt als een televisiezender uh, een programma verkoopt. En dan hebben we het over de publieke zenders. En uh, Joyce die vroeg zich dus zojuist af hoe het zit met, uh, met als je een caravan overschildert... of je dan een nieuw kenteken aan moet vragen of opnieuw gekeurd moet worden. 0800-1121. Hennie, goeienacht. Harry. Harry. Uh, ja. Dat is bijna goed. Ja, daar, het scheelt ja, daar, met drie dat letters. Ja. Ja. Zeker. Uh, Alfred, ik heb een antwoord op de vraag Ja. Als eerste uh, ja, zijn de caravans meestal in de zomer in het gebruik. Ja. En uh, nou, dan wordt het uh, zonnetje erop gezet. En dan uh, wordt het warm in de caravan als het uh, donkere kleur is. Want ja. uh, donkere kleur absorbeert en wit die de uh, warmte ja. meer. Ja. Ik ga zelf altijd met de caravan naar Zuid-Frankrijk toe. Nou, met wordt het de even witte goed caravan, hè? He? Ik heb een witte caravan. Ja. En, uh, nou goed, de zon die weer kaas erop. En ben je nou nooit in de verleiding gekomen om hem leuk lichtblauw te verven of zo? Nee hoor, absoluut niet. Die van hm. mij is aan de buitenkant, uh, uh, ja, een beetje gebroken wit met uh, groene ja. strepen. een beetje saai beige. Met, uh, met, uh... Ja, je, je ziet ze tegenwoordig ook wel met, met uh, wat meer kleurtinten. Maar het dak is, is meestal dan wit. Ja, het blijft toch altijd wel... Ja, het dak wit. Ja, zo kan het ja. natuurlijk ook. Ja. En uh, wat je zei over een airco. Ja. Nou, dat is half irritant op een uh, camping... want die oh. dingen zijn nog steeds niet geluidloos. Oh ja, en, je moet, en het kost natuurlijk ook weer energie. Dus het is helemaal niet aan te raden. Je kunt beter gewoon in een witte caravan gaan zitten, inderdaad. Ja, en als je last hebt van de warmte... dan moet je maar naar een ander land gaan. Ja. Dan want, is uh, Noorwegen... Nou, uh, kijk, je weet het als je naar Spanje gaat of naar Zuid-Frankrijk of Italië of Kroatië. Dat je dus uh, in de warmte komt te staan. En ja, Dan moet je het maar verliefd nemen. Nou ja, er zijn mensen die dat ook als reden beschouwen om daar naartoe te gaan. hè? Ik ook. Oh. <laughs> dus, uh, nee, en uh, dus ja, wat ja. de kleur betreft op het kenteken? Ja. Op een kerf staat geen kleur vermeld op het kenteken. Echt niet? Nee. Oh ja, omdat ze toch allemaal wit zijn natuurlijk ja denk ik Nou, het staat ja. ook niet bij wit met groene strepen of wat dan ook Nee, er staat enkel het uh, chassisnummer het uh, merk en het type oh nou hartstikke goed Harry Dankjewel. ja graag gedaan bedankt voor het toelichten en een goede nacht nog ja, oké okay, dank je mm -hmm. zelfde dank ja. daar Dankjewel. je hoi uh, erik hey Astrid hallo hoi uh, die caravan die uh, mijn vraag is waarom zijn tenten dan niet wit Oeh, dat is een goede vraag. Want uh, zelfs voukervans, die zijn dan. Uh, het, uh, de buitenkant is wel wit, vaak. Maar als je hem openklapt, dan komt er iets uh, blauws uit. Of, ja. Oranje. Ja. En het kan in het zuiden, als je in een tent zit. Uh, ook bijzonder warm worden als de zon erop staat. Daar zit wat in, zeg. Maar ik denk wel, want, want het nadeel van kamperen. is dat je dan in, in, in, inderdaad uh, in een warm land. Dat je dan om, uh, om half negen ochtends uit je tent gebrand wordt. Dus ja. waarom, waarom zijn tent. Maar waarom zijn ja, wit? Een tent is natuurlijk wel weer lastiger schoon te krijgen dan een. Uh, dan een caravan. Je kan, een bedoelt, caravan uh, aan de eigenlijk... kan een caravan eigenlijk. Ja, nee, aan de binnenkant. Ja, je rijdt nee. natuurlijk niet met een tent achter je auto. <laughs> nee, dat is, uh... nee, maar ja, als jij drie weken op een, uh, op een camping staat. wordt wordt vies hoor. De tent of de ja. caravan of wat? allebei. Ja, nou, is dat dan een uh, reden om een witte caravan te hebben en een gekleurde tent? Ja, want een caravan die kun je gewoon met de tuinslang eventjes uh, afboenen. Maar met een tent is dat niet heel oh, praktisch. Oh, je bedoelt dat wit besmettelijk is? Ja, ja. Dat bedoel ik eigenlijk, ja met uh, dat ze zo vies wordt. Ja. Maar mag ja. je eigenlijk met een caravan door de wasstraat? Ja, vraag als die er door past moet dat geen probleem zijn. Je kan ook met een, uh, het? een uh, busje door de, door de wasstraat. Ja, ik weet het niet. Want ik, ik, ik, ik had het eerder over de Zwarte Cross. Dat is zo'n festival dat één keer per jaar in het oosten des lands wordt georganiseerd. Daar heb ik, en net als met vroeger, met, uh, dat was met André van Nuin. Hoe heette dat ook weer? Rij hem eruit, ja, uit, rij hem erin. Uh, ja, ja toen, dan, toen, dan weet je eigenlijk dat een caravan... Ach, soms lijkt het wel karton. Ja, joh. Het is niet ja, een is, heel uh, stevig huisje. Dus nee. ik weet niet of de wasstraat of dat gaat. Dat mag vast niet. Ik denk het ook niet. Maar ik denk wel trouwens over die aanhangers. Ja. Uh, ja, weet je, je kan ook boedelbakken huren en noem maar op. Je kan alles achter je auto hangen als er met goede uh, nummerbord op zit. Ja. Toch? Ja, nou, dat, dat, dat, is, dat uh, staat genoteerd. Je kan ook de aanhanger van je buurman lenen voor een klus. En... Maar ik heb ook nog een uh, vraag ja. uh, over politiek. Of oh ja. Uh, er is de laatste tijd natuurlijk dus met de verkiezingen uh, ja, rare dingen gebeurd. Uh, mensen gaan op een partij en dan vooral de VVD en PvdA stemmen... omdat ze niet willen dat de andere partijen, PvdA of VVD. Ja, strategisch denk. stemmen. Ja. ja, dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, Zo werkt het natuurlijk niet met de democratie... Nou, dat maken we zelf wel uit. Toch? Nou ja, als je, als je een, een uh, partij uh, zoveel stemmen krijgt... als een partij zoveel stemmen krijgt... Van, vanwege het feit dat mensen niet willen dat een andere partij... wint. Dan, ja. uh, en die moeten dan samen een stabiel kabinet gaan vormen. Ja, ja het is in dit geval wel wat bijzonder uitgepakt. Ja. ja. En ik vroeg me af of er mensen ideeën hebben over een alternatief voor democratie. Nou. En er zijn natuurlijk in het verleden al heel veel uh, alternatieven geprobeerd en die hebben ook niet echt gewerkt. Mm. Maar ik heb er zelf ook wel eens veel over nagedacht. En, uh, ik voel me af of daar meer mensen zich uh, vragen bij stelden. Ja. Dus uh, wat is het beste alternatief voor onze democratie? Ja, of daar of überhaupt ideeën over zijn. Of, maar of daar de zijn natuurlijk er zijn natuurlijk nog allerlei andere methodes uh, van uh, staatsinrichting. Ja, dat zeg ik. Er zijn er in het verleden al, ja. al geprobeerd. En ja. die hebben ook niet gewerkt. Maar misschien zijn er verlichte geesten die iets heel nieuws... Ja. Ja. Ja, de, de erikocratie. We <laughs> Ja, je weet het niet. Nee, ja, oké. Okay. Alternatieven voor de democratie. Ja, dat is, ze mogen doorgegeven worden. Het is wel grappig hoor, Erik. Je staat nu op mijn lijstje met twee vragen. Heeft iemand een alternatief voor de democratie? En waarom zijn tenten niet wit? Ja, eigenlijk ben jij de persoon die de, die de ja, veelzijdigheid van dit programma samenvat in twee vragen. Ja, ja dat doe je goed. En, uh, ik heb ook nog een paar uh, mogelijke antwoorden. Oh, ja, maar we hebben nog maar 30 seconden en dan moet er iemand het nieuws gaan zitten lezen. Dus hoe lossen we dat nou weer op? Uh, het meisje dat ziek is dat niet meer kan vliegen, dat vind ik heel ziek, Maar ik kan heel veel meisjes die niet kunnen vliegen. En dan kan je misschien een liedje Blackbird van de Beatles draaien. Ja, nog 10 seconden. Uh, natuurlijk kan je beter in slaolie doen, want dat kun je filteren na gebruik. 7 seconden. Uh, Muggen zijn er om uh, de evolutie uh, te bewerkstelligen. Zo, korte samenvatting. Dankjewel Erik. <laughs> Oké, <Okay, laughs> doei.